9 uur. Dit is Radio 1 met Kielijn de Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Staatssecretaris Teef heeft beloofd dat de zogeheten vreemdelingendetentie humaner wordt, maar is dat ook al zo? De vereniging van asieladvocaten reageert. En de vereniging Eigen Huis vindt dat de NAM Groningse gemeente moet compenseren voor de aardbevingen. Nu het NOS Journaal Jan van der Putten. Werkgevers en werknemers zijn bang voor een grote stijging van de ziektekostenpremies. In een brief van het kabinet schrijven de sociale partners... dat de vaste premies volgend jaar met 200 euro omhoog gaan. Het eigen risico loopt op tot boven de 400 euro. De vrees van werkgevers en bonden heeft te maken met de manier... waarop het kabinet de langdurige zorg wil overhevelen... van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet. Volgens de brief leidt die overheveling tot onaanvaardbare... en onnodige lastenverschuivingen. Op het ROC van Amsterdam zijn examens gestolen. Die later via sms en whatsapp de koop zijn aangeboden. Door de fraude zijn 825 examens van de opleiding juridische dienstverlening ongeldig verklaard. En daardoor zijn maximaal 825 leerlingen gedupeerd. Ze moeten opnieuw examen doen in één of meer vakken. De ROC zegt dat examenfraude aan het licht kwam door een anonieme tip. Deze scholier werd gevraagd wat hij van die examenfraude op zijn school vindt. Ik vind het vooral erg voor degenen die het niet hebben gedaan... Voor degenen die nu de dupe zijn van uh, het feit dat het gestolen is. Verbaast het je? Nee, ik denk dat het overal kan gebeuren. Dus uh, dat het hier gebeurt verbaast me niet. Het gaat over schoolexamens en niet over centrale examens. De fraude krijgt dus geen landelijke gevolgen. Vorig jaar was er een grote fraudezaak op de Ibn galdun school in Rotterdam. De OM komt vandaag met de strafeis tegen elf jongeren die in die zaak terecht staan. De Nederlandse aardoliemaatschappij moet ook gemeenten compenseren voor de aardbevingen in Groningen, vindt de vereniging Eigen Huis. Doordat de huizen in het aardbevingsgebied minder waard zijn geworden, krijgen de gemeenten minder belastinggeld binnen. De vereniging Eigen Huis is bang dat Groningse gemeenten daarom de belasting voor huiseigenaren gaan verhogen. Minister Kamp wil alleen Groningers compenseren als ze hun huis verkopen. Maar volgens de vereniging is die regeling te beperkt. Het is vannacht rustig gebleven in Kiev. Er waren niet veel demonstranten op de been in de Oekraïnse hoofdstad. Correspondent David Jan Hotva schat dat er op het Centrale Plein zo'n 200 mensen waren. Vanochtend wordt er in het Oekraïense parlement gestemd over een voorstel om amnestie te verlenen aan alle demonstranten die vorige week zijn opgepakt. David Jan Hotva wel een eis van president Janukovic tegenover, namelijk dat um, de barricades worden ontruimd en de bezette overheidsgebouwen. Nou, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar dat is in ieder geval uh, ja, zeg maar het hoogtepunt van vandaag. Voor het eerst in twintig jaar hebben Nederlanders minder spaargeld op de bank staan. Afgelopen zomer stond het zijn gezamenlijke spaarbedrag nog op een record van 330,5 miljard euro. En sindsdien daalde het spaargeld elke maand met ongeveer een miljard. Er zijn verschillende redenen voor het opnemen van het geld. Sommige mensen hebben het nodig om rond te komen of schulden af te lossen. En anderen vinden de rente op spaarrekeningen te laag. En kiezen daarom voor beleggen of het aflossen van de hypotheek. Opnieuw is in Nederland een vrouw zwanger geworden na embryodonatie. Met die methode wordt een embryo geplaatst dat over is... na een IVF-behandeling bij een andere vrouw. Zulke embryo's worden gewoonlijk vernietigd... of beschikbaar gesteld aan de wetenschap. Maar een andere optie is om het embryo te plaatsen... bij andere vrouwen met een kinderwens. Het is de tweede keer dat op deze manier een vrouw in Nederland zwanger wordt. Als alles goed gaat, wordt de baby rond de zomer geboren. Dan het weer nog. Af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Een stevige oostenwind. Het wordt min 3 in het noordoosten, tot plus 3 in het zuiden. Waar staat het vast op de Nederlandse wegen? Het antwoord komt van de ANWB. Bij de verkeersinformatie Jolanda van der Velden. Jurgen nog op 17 plaatsen. De meeste vertraging bij Rotterdam en Amsterdam... zijn ook een paar ongelukken gebeurd... en die zorgen voor extra vertraging. Onder meer op de A2 Maastricht richting Eindhoven... bij knooppunt Baterdorp 4 kilometer. Daar is de reisrook dicht. Een ongeluk naast de A20-hoek van Holland... richting Gouda geeft op die A20 heel veel vertraging. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 8 kilometer. Naast de snelweg is uh, men bezig met ...technisch onderzoek. Verkeer richting Utrecht... ...kan het beste omrijden vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Via Gorkum dat is dan de route via de A16, de A15 en de A27. En ook een ongeluk op de N15, de route Rozenburg richting Maasvlakte. De weg is voorlopig dicht bij havens 6200. Dat was een aanrijding met een vrachtwagen en ook enkele personenauto's. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Inmiddels staat er nu 4 kilometer.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 Goedemorgen, hoe zit het met die vliegtuigspotters die vastzitten in de Verenigde Arabische Emiraten? De Hartstichting die viert vandaag het gouden jubileum. En daarom vergezelt onze verslaggever Martijn Grimmie is deze ochtend de directeur van de Hartstichting. Dat is Florus Italianer. Nu eerst kritiek op het nieuwe vreemdelingenbeleid. Want een vreemdelingendetentie wordt niet humaner... als het wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teven doorgaat. En hij had, na de zelfmoord van asielzoeker Dolmatov... beloofd dat dat wel zou gebeuren. In een aantal opzichten wordt het zelfs strenger. Dat zeggen verschillende mensenrechtenorganisaties en juristen. Een van die juristen is Frans Willem Verbaas, advocaat... en bestuurder van de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen in Nederland. Meneer Verbaas, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat wetsvoorstel gaat over vreemdelingen... die moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Waar richt uw kritiek zich op? Uh, nou, uh, wat is aangekondigd is dat er sprake was van een humanisering... en van een versoepeling van de detentieomstandigheden. En uh, die zien we maar in beperkte mate. Maar we zien op sommige punten ook een verslechtering. En ja, wat dat betreft is het voorstel wat er nu ligt, het wetsvoorstel... toch wat teleurstellend. Ja. Kom eens concreet met voorbeelden waar die verslechtering zich in zou uiten dan. Uh, nou, bijvoorbeeld met name bij asielzoekers die op Schephol uh, asiel aanvragen. Die komen namelijk allemaal in uh, grensdetentie. Daar geldt nu een soepeler regime voor dan de normale vreemdelingbewaring. Maar dat regime, dat wordt eigenlijk uh, verslechterd. Ze gaan nu bijvoorbeeld ook... Um, tussen de middag twee uur op cel. een onderzoek aan het lichaam uh, kan plaatsvinden. Uh, ze kunnen gestraft worden, eventueel met een isoleercel. En het lijkt erop dat ze eerst in een soort quarantaine komen... in een apart extra sober regime. En dat is nogal veel onrustend. Waarom denkt u dat het even met dit plan komt voor Schiphol? Uh, ik vraag me af of uh, men zich uh, heeft gerealiseerd dat... Uh, ja, die, uh, hoe zou ik het zeggen? Dat men zich heeft gerealiseerd of het regime zoals dat er nu ligt, dat dat ook geldt op schiphol en dat dat ook consequenties heeft voor mensen die daar aankomen en niet illegaal zijn, maar asiel uh, aanvragen. Ik kan me niet voorstellen dat die mensen eerst 17 uur per etmaal in een cel moeten. Maar als ik dat uh, voorstel zo zie liggen, dan lijkt dat er wel op. Dus daar heeft de staatssecretaris toch wat uit te leggen. Yeah. Buiten dat, als mensen wel het traject door zijn gegaan... en dan wordt aangekondigd dat ze mogen niet mogen blijven, ze moeten het land weer uit... dan heb je ook twee verschillende soorten van regimes. Hè? Een, een wat lichter en wat zwaarder regime. Ziet u daar wel verbeteringen in? Nou, nee, dat zwaardere regime, dat heet het beheersregime. Dat is juist ook een van de punten van kritiek. Want uh, ja, dat lijkt eigenlijk erop dat het een soort strafmaatregel is. Het is ook nog wat soberder dan het regime wat er nu ligt en wat versoepeld uh, zou worden. En men heeft bijvoorbeeld weinig contact met de buitenwereld. Het is dus maar recht op 10 minuten bellen per week. Uh, ja, de vraag is wanneer gaat dat toegepast worden? En sowieso, waarom moet dat toegepast worden bij iedereen die in eerste instantie in een detentiecentrum terechtkomt? Maar volgens mij is de staatssecretaris van Plan om vooral dat zwaardere regime... te laten gelden voor mensen die tegenwerken. Dan is het logisch dat je natuurlijk wel daar straf voor krijgt, zo gezegd. Uh, nou, dat is de vraag. Uh, het lijkt erop dat het uh, vooral bedoeld is... voor mensen met gedragsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen. Maar als je die in een gevangenis opsluit... dan leidt dat meestal tot escalatie... waarbij uiteindelijk de persoon in kwestie in een isoleercel terechtkomt. En, uh, maar het gaat dat niet alleen maar om die mensen, zijn. toch? Het gaat ook gewoon om mensen die hun, hun uitzetting tegenwerken. Nou nee, dat denk ik dus niet, maar dat is niet helemaal duidelijk. En de criteria die moeten nog komen wanneer iemand in zo'n beheersregime uh, terecht komt. Ik denk niet dat dat de bedoeling is en ook niet dat de staatssecretaris bedoelt dat dat gebeurt bij mensen die niet meewerken aan de uitzetting. Want ik zou denken mensen die echt problemen hebben die komen sneller in een isoleercel terecht. Iets waar u ook problemen mee heeft, maar dat is dan om ze rustig te houden. Uh, ja, kijk, een isoleercel, het is niet zo dat ik die helemaal niet wil hebben. Uh, in sommige gevallen, dan moet je wel. Als iemand in een psychose zit en die wil zelfmoord plegen... en heeft een uh, prikkelarme ruimte nodig, ja, dan moet het maar. En bij Dolmatov had dat misschien zijn leven gered. Maar een uh, isoleercel bij wijze van straf, dat vind ik veel te vergaand. Het is zo dat uh, isoleercelplaatsing psychische beschadiging met zich meebrengt... en allerlei bijwerkingen als de paranoia of hallucinaties... of eventueel een psychose met zich uh, kan meebrengen. Dus dat moet je als strafmaatregel niet uh, gebruiken. Dus het gaat u eigenlijk om de criteria... waaronder iemand eventueel daar komt te zitten... of in dat strengere regime komt te zitten. Dat is nu veel te onduidelijk. En daardoor roept het vraagtekens op even. Ja, dat is onduidelijk. Maar de vraag is ook of het nodig is. Ik denk zelf dat dat eigenlijk niet nodig is. Dat uh, je daar wat anders voor moet bedenken. Maar niet een uh, strengere regime. Meneer Verbaas, is het alleen maar ellende... of zit er ook nog wel een paar positieve puntjes in het voorstel? Nou, die zitten er zeker wel in Noem ze hoor. Eens Het ze zo De verbeterpunten? Uh, nou, uh, mensen die gaan langer buiten de cel. Uh, ze gaan niet half vijf uh, smiddags al uh, de cel in, maar pas tien uur s avonds. Dus dat is wel een uh, verbetering. Er komt de mogelijkheid voor verlof. Er is toegang tot internet, maar wel een afgeschermde versie. We mag een mobieltje hebben op de cel. En er komt een bodyscan uh, in plaats van, ja, dat heet visitatie... Hè, dat mensen zich moeten uitkleden om gecontroleerd te worden... of ze nog wat in de hebben. Dat, dat laatste lijkt me toch vooral ook winst. Want daar hoor je toch vaak ook uh, nou ja, be, best wel heftige verhalen over... wat, wat die mensen dan moeten ondergaan. Uh, ja, dat is uh, zeker uh, winst. Want uh, ja, uit, jezelf laat uitkleden en laten controleren wat je in je anus hebt. Iedereen die vindt dat eigenlijk vernederend. Uh, maar die bodyscan, uh, de vraag is of dat alle problemen oplost. En in de wet staat opgenomen dat uh, ze toch gewoon overgaan... op de oude methode als de bodyscan uh, niet beschikbaar is. En dat roept de vraag op van, ja, wat wordt daarmee bedoeld? Wil de staatssecretaris de mogelijkheid achter de hand houden... om het ding weg te halen als het te duur is of zo? Nou, ja, dat is ja. nog onduidelijk. Dus daar, daar bent u ook bang voor? Die, uh, ja, ik dat, heb daar vraagteken's bij. Dat het er wel staat, maar uh, dat we nog maar af moeten wachten... of die bodyscander ook echt staat? Uh, ja, of dat die inderdaad gewoon wordt weggehaald... of dat die niet werkt en dan uh, de, toch een maand buiten werking is. Uh, dat is allemaal nog onduidelijk. Daar moet de staatssecretaris opheldering over geven. We hebben ook contact gehad met andere organisaties... Amnesty International, Vluchtelingenwerk, Justitia en Pax. En Vluchtelingenwerk is sowieso tegen die grensdetentie... waar u het ook over had. Amnesty maakt zich vooral druk om, om de zorgen om kwetsbare groepen... zoals kinderen, zwangere vrouwen... omdat daar geen uitzonderingen voor worden gemaakt in het voorstel. Tegelijkertijd heeft even toch gezegd dat gezinnen... met minderjarige kinderen in principe niet meer worden opgenomen... worden vastgehouden tenzij ze zich aan het toezicht onttrekken. Ja, maar dat geldt weer niet voor uh, grensdetentie. Dus alle gezinnen met kinderen die op Schiphol aankomen... die komen eerst twee weken in detentie. En Teven uh, wil wel de mogelijkheid achter de hand houden... Voor uh, gezinnen met kinderen, om die toch zei, het voor een korte periode uh, in detentie te plaatsen. Ja. Waarbij op dit moment trouwens uh, de vader eerst wordt gescheiden van de rest van het gezin en alvast eerder in detentie gaat. Okay. Bent u bang dat. Uh, da we hebben eerder natuurlijk op Schiphol te maken gehad met hongerstakingen uit protest tegen het, het beleid. Gaat dit vaker gebeuren dan, denkt u? Uh, ja. Dat denk ik wel. Er zijn zeker zes gevallen van opstanden. Waaronder de hongerstakingen van vorig jaar. Die begonnen ook op Schiphol. Nou, Het regime op Schiphol dat verbetert niet. Dat verslechtert alleen. Dus ik denk dat we daar zeker niet vanaf zijn. En dat heeft ermee te maken. Dat de mensen vinden dat ze als criminelen worden behandeld. En dat vinden ze onrechtvaardig. Want als je als illegaal hier bent. Of als je asiel aanvraagt op Schiphol. Mensen hebben niet het idee dat ze daarmee iets ethisch verkeers doen. Daar zit een psychologische uh, spanning. Wat gaat u nu als Vereniging van Asieladvocaten en Juristen Nederland doen? Met deze kritiek uh, nou, en de wij... vragen die u heeft... Wat wij gaan doen, is dat wij hier een reactie op gaan schrijven. En de media en de samenleving gaan informeren wat wij hiervan vinden. En Wat ons betreft is dit niet voldoende. Dit is echt teleurstellend. Okay, dus dan kan Fred even nog een briefje van u verwachten. Van uw vereniging in ieder geval. Ja, dat kan niet zeker. Ja. Dank u wel. Frans Willem Verbaas, vreemdelingenadvocaat. Ook uh, gemeenten in Noord-Groningen moeten worden gecompenseerd... voor de aardbeving in dat gebied. Dat zegt de vereniging Eigen Huis. Hans-André de Laporte is woordvoerder van die club. Dag meneer André de Laporte. Goedemorgen. Uh, er komt een uh, regeling voor de inwoners. Dat heeft minister Kamp anderhalve week geleden bekendgemaakt. Waarom moet er dan nu ook aan die gemeenten nog worden gedacht? Nou, Deze dagen gaan de gemeenten de WOZ-beschikkingen sturen... aan alle huiseigenaren in, uh, ja, in, in hun woongebied. En die WOZ-beschikking... Dus de waarde van je huis staat erop. Dat is de grondslag voor de belasting, de, o de OZB. En die OZB eh, die heeft de gemeente nodig om eh, ja, voorzieningen voor de burgers eh, van te betalen. De waarde van huizen die daalt... En daardoor zou ook die, die, die belastinginkomsten voor gemeenten, die dan lager worden. En dan komen die voorzieningen in gedrang. Maar de, de opmerking van minister Kamp, de reactie was eigenlijk, nou dan gaan de gemeenten die gewoon die, die belasting verhogen. Dus dan betalen de inwoners door middel van een hogere belasting eh, gewoon de, de voorzieningen. ...van de gemeente. En daar zeggen we, kijk, dat kan niet. Want de, de hele regio is al een krimpregio. Die hebben al te maken met dalende huizen, huizenwaarden. Maar in die aardbevingsgebieden gaat de, de waarde van woningen helemaal onderuit... Doordat die, ...doordat die huizen daar veel minder waard worden. Ze worden ze niet meer te, te verkopen. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje een klapsigravenkamp uh, geweest. Ja. ja. En, um, en, maar heeft u dat ook al becijfers? Wat voor bedragen gaat het dan om? Blijken, want die, die beschikkingen die worden nu verstuurd. En dan pas zie je uh, hoe de gemeente de waarde van jouw huis inschat. En daar kunnen mensen dan bezwaar tegen maken. Nou, daar willen we ze bij helpen, want dat is, daar is veel onduidelijkheid over. En daar werken we samen met de WOZ-specialisten, een organisatie die daarin is gespecialiseerd. Dus om mensen te helpen op individuele basis om bezwaar te maken. En we willen daarmee naar de bestuursrechter, want die kan. ...en uh, uitspraken doen uh, ja, die een veel bredere werking hebben. En dan kan je aantonen dat de, uh, de waarde van, van huizen in het aardbevingsgebied... ...veel harder daalt dan, uh, dan in andere gebieden. Um, en dat mag niet worden opgelost door de door gemeenten die zeggen... ...ja, jammer, dan gaan we de belasting, die OZB, ja. maar fors verhogen. Maar en daarom en vindt dat u dus dat die, moeten... dat die gemeenten uh, gecompenseerd moeten worden? Ja, um, de, de gemeenten die lopen dan uh, uh, inkomsten mis... Um, het is niet gebruikelijk voor vereniging eigen huis om op te komen voor gemeenten. <lacht> uh, maar uh, dat is, want wij zijn altijd heel kritisch op, op gemeenten met de OZB. Maar in dit geval doen we dat toch wel. Omdat ja. anders gemeenten zeggen, ja dan uh, kunnen we niet anders dan die belasting op, opschroeven. Ja. De OZB, zodat de huiseigenaren uiteindelijk toch uh, weer een hogere rekening uh, te krijgen. Ja, dus indirect in in komt hij gewoon voor de huiseigenaren ja. natuurlijk op. Maar uh, denkt in, die, in dit geval aan de gemeenten. Um, nog even die regeling van Kamp, he, die wil uh, alleen Groningers compenseren als ze hun huis verkopen, dat vindt u te beperkt? Nee, kijk, als je verkoopt, dan incasseer je op dat moment... het, uh, het verlies wat je, wat je leidt, of het extra verlies. Er zijn ook geluiden die zeggen, ja, wij moeten tussentijds worden gecompenseerd. Uh, dus als mijn huis minder waard is, dan, dan wil ik dat, dat, dat ik dan nu al geld daarvoor krijg... Uh, dat gaat ons iets te ver. We, zeg, we zeggen als, he, mensen, uh, als hun huis wordt opgeknapt... dus de, scha de schade wordt hersteld. Als er wordt geïnvesteerd in de regio... zoals, de, zoals minister Kamp dat ook heeft gezegd... Uh, waardoor, uh, waardoor huizen weer uh, meerwaard waard zou kunnen worden... Dan is, dat, uh, dan is dat prima. Op het moment dat je je huis verkoopt... en je, je, je leidt daardoor extra verlies... ja, dan moet de NAM uh, bijpassen. En ook dus als je extra belasting moet gaan betalen... en dat is namelijk iets wat je jaarlijks moet doen omdat de gemeente zegt: ja, de huizenprijzen dalen hier zo hard. Dan moeten we de, extra, dan moeten we de belasting maar extra gaan verhogen. Hans-André de Laporte, hij is van de vereniging Eigenhuis. Dank u wel. Bijna tien voor half tien is het. Luister naar de ochtend hier op Radio 1. Met de Maisonette. was hun eerste singeltje. En volgens mij is het ongeveer ook het enige succesvolle singeltje. wat ze hebben gemaakt van dit Britse bandje. Harding Avenue. En zijn orkest, de was was een hitje in 1900. En. Blablabla blablabla blablabla. 83. Howard Avenue. De ochtend. Stand.nl. Geef je de tijdmachine? Ja, ik hoorde hem. Je ging ver terug. Ja, Dat was duidelijk. Sinds gisteravond wordt er volop over gediscussieerd. Dat extra onderzoek naar Volkert van der Graaf... dat gebeurt door het Openbaar Ministerie. Onze stelling vandaag is dat extra onderzoek is overbodig. Het Openbaar Ministerie gaat dus extra onderzoek doen... naar de psychische gesteldheid van Volkert. Volgens het Openbaar Ministerie is dat onderzoek nodig... om te bepalen of Van de Graaf in de toekomst... mogelijk nog een keer de fout in kan gaan. Mocht dat risico aanwezig zijn, dan zou het reden kunnen zijn... om die vervroegde vrijlating van Volkert van der Graaf... in mei uit te stellen. Staatssecretaris Steven liet weten dat hij geen opdracht heeft gegeven voor dat onderzoek. Als u mij gehoord hebt wat ik er vandaag over zeg... dan weet u dat ik zelfs niet informeel ga vragen... je zou toch maar dit of dat moeten doen. Zo werkt het niet. De wetgever heeft echt bepaald winstpersoon niet mee bemoeien op dit moment. En dat doe ik dan ook niet. We hebben de wet te respecteren. Proefverlof had ik een rol, daar heb ik me ook mee bemoeid. En nu heb ik geen rol, dus bemoei ik me er ook niet mee. En zo werkt het. Het OM kan goede gronden hebben om iets te beslissen. Uh, en dan moet ik daar eerst kennis van nemen en dan kom ik weer in beeld. De vraag is natuurlijk of zo'n onderzoek nou zin heeft. Deskundigen zeggen dat enkelvoudige moordenaars, zoals Volkert van der Graaf, zelden tot nooit in herhaling vallen. Heeft het OM gelijk? En is het onderzoek wel nodig om ieder risico op herhaling toch uit te sluiten? Of is dat onderzoek dus voor de bune, zodat het Openbaar Ministerie in ieder geval kan zeggen dat ze alles hebben gedaan om vervroegde vrijlating te voorkomen. De stelling vandaag dus is het extra onderzoek naar Volkert van de Graaf is overbodig. U kunt daar op allerlei verschillende manieren op reageren. Doe dat door te bellen. 0800 1101 is het telefoonnummer. dus hartstikke gratis. U kunt natuurlijk stemmen via de site www.stand.nl. Die gratis stand.nl app downloaden voor iPhone en Android. En als u twittert, gebruikt dan hashtag standpunt. Zijn er zijn ook al wat reacties. Dit is de ochtend. Uh, een van die deskundigen bijvoorbeeld is Peter van Koppen, rechtspsycholoog. Uh, er zit iets heel raars in het onderzoek. Zegt hij, het enige interessant om naar te kijken als mensen de gevangenis uitkomen uh, is... Uh, gaan ze het nog een keer doen? Nou, ik kan u beloven dat de recidieve kans bij moord vrijwel nul is. Justitie moet iedereen met dezelfde gepleegde misdaad over dezelfde kan blijven scheren. Zo niet, dan krijg je klassenjustitie. Want waarom volk het levenslang en holleder bijvoorbeeld maar een paar jaar? Is uh, de mening van rechtspsycholoog Peter van Koppen. Er zijn ook mensen natuurlijk oneens. Stand.nl, de website. Het is natuurlijk van de dat iemand 18 jaar cel krijgt, op geen enkele manier spijt betuigt. Sterker nog, nog steeds 100% achter zijn daad staat. En vervolgens automatisch, na twee derde van zijn straf, weer uh, vrij wordt gelaten. Deze man is een gevaarlijke gekke, die moet je niet op straat willen hebben. Ik zeg TBS na een gedwongen onderzoek. Iemand die het dus oneens is met de stelling. 0800. 1101 is dus ons telefoonnummer dat u gratis kunt bellen. Stemmen via de site www.stand.nl. En ook op die site kunt u natuurlijk een reactie achterlaten. Twitter met hashtag standpunt of dus die gratis app downloaden. Dit is De Ochtend op Radio 1. U hebt dat wel meegekregen in het nieuws. Drie Nederlandse vliegtuigspotten zitten vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze worden verdacht van spionage. Gijs Dubbeldam, goedemorgen. Goedemorgen. U bent ook vliegtuigspotter, gaat vaak naar het buitenland. Bent u wel eens in de Verenigde Arabische Emiraten geweest? Ja, klopt. Afgelopen vier jaar ben ik in april op vakantie geweest. En ik ga regelmatig als ik daar ben spotten rondom het vliegveld in Dubai. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nooit geen problemen gehad. Ik weet dat je er voorzichtig moet voor doen. De een zegt, je mag de spotter de ander zegt, wees voorzichtig. Ik uh, neem altijd het laatste in af. Ik heb er nog nooit gemoeite gehad, moet ik eerlijk zeggen. U kon daar ongestoord vliegtuigen spotten. Ik heb uh, verschillende plekjes ontdekt in een paar parkjes. En uh, daar gaan we regelmatig even een paar uurtjes staan uh, met mevrouw en ik en... Uh... Pas geleden, afgelopen april, kwam er nog een motoragent erbij terwijl ik foto's stond te maken. En die moet mij gezien hebben. En uh, er gebeurde helemaal niks. Hier ja. regen overhooglijk door. Zijn daar eigenlijk uh, vliegtuigen te zien die we bijvoorbeeld hier op Schiphol nooit uh, tegenkomen? Ja, zeker. Je komt daar uh, best veel vliegtuigen tegen die alleen maar in die omgeving vliegen. zijn maatschappijen die hier ook uh, misschien nog nooit van gehoord hebt en zeker niet gezien hebt. En dat maakt het juist leuk om daar, uh, als je in die buurt bent, maar even wat foto's van te maken. Wat voor toestellen zijn dat dan bijvoorbeeld? Uh, je ziet veel Russische toestellen. Uh, je ziet ook uh, heel veel maatschappijen... In, uh, die je hier niet ziet met uh, verschillende kleuren schema's. En ja. Uh, ja, dat is het leuke. Dus voor de spotter interessant en, en ook logisch is dat deze drie daarheen zijn gegaan. Waarom denkt u dat zij wel dan zijn opgepakt? Ja, uh, ik heb zelf het idee van... Uh, dat ze zelf heel goed weten waar ze mee bezig zijn. En ik heb rondom Vlieskrant zelf heb ik nooit... Borden zien staan van geen foto's maken. Ik weet wel dat je er in Dubai verschillende gebieden hebt van uh, belangrijke gebouwen, paleizen waar je geen foto's mag maken. En dat wordt wel heel duidelijk aangegeven. Maar nogmaals, rondom het vliegveld waar, waar ik altijd sta, uh, wordt helemaal niks aangegeven dat het verboden is. Nou, kent u deze drie eigenlijk? Want die wereld van jullie, die vliegtuigspot, is natuurlijk een klein wereldje. Nee, ik uh, moet zeggen, ik heb uh, nog geen namen van de, van, uh, de mannen die gepast zijn. Uh, dus ik zou ook niet weten wie het zijn op het moment, nee. of ik ze zou kunnen. Nee. Uh, want we, we kennen allemaal dat fenomeen hè, bij, de, bij, de, bij de landingsbanen van Schiphol. Daar staan jullie vaak langs de kant. Is dat, is dat in het buitenland eigenlijk ook een, een hobby van, van veel mensen? Ja hoor, het is in het buitenland uh, ja, eigenlijk net zo groot als, uh, als in Nederland, zeg maar, wat het betreft. En uh, ja, overal heb je groepen, net zoals wij dan van het uh, spottersplatform Schiphol, dan uh, heb je ook groepen in uh, Duitsland, Frankrijk, uh, ja, over heel de wereld, zeg maar. Ja. Dus, dus het, dat kan het ook niet zijn, in andere landen zijn ze er wel aan gewend? Ja, en, uh, nou denk ik wel dat je richting uh, Azië, dat je daar land hebt, dat je, ja, dan weet je bijna wel zeker dat je daar niet moet fotograferen, want er zijn luchthavens gecombineerd met militaire vliegvelden en dan... Uh, ja, dan is het wel uitkijken natuurlijk wat je doet. Ja, Maar in de spotterswereld, uh, laten we zeggen, is dat gewoon bekend... waar je dat wel en waar je dat niet kan doen? Ja, de, de echt uh, ja, goed geïnformeerde spotters, zeg maar... en dat zijn de meesten toch wel, moet ik zeggen... die weten heus wel waar, wat en wat niet kan. Ja, ja. Um, goed, dus, dus het blijft voorlopig even een raadsel waarom deze drie dan zijn opgepakt. U zegt, uw ervaringen daar uh, zijn gewoon heel positief en, en, en nooit problemen gehad. Nee, klopt. Ik heb er... Uh, mijn ervaringen zijn inderdaad positief en uh, nou, helemaal geen problemen. Ja, mogelijk hebben zij dus foto's van andere zaken gemaakt die, uh, waar, dat, de, waar dat, dat niet mag. Maar goed, dat blijft voorlopig gissen. Dank ja. uh, dat u even in de telefoon kwam om te vertellen over uw ervaringen... wat betreft het vliegtuigspot. Gijs Dubbeldam was dat. Dit is Radio 1. Bijna half tien tijd voor het NOS-journaal. Dat krijgt u van Jan van der Putten. Werkgevers en werknemers zijn bang voor een grote stijging van de ziektekostenpremies. In een brief van het kabinet schrijven ze dat de vaste premies volgend jaar met 200 euro omhoog gaan. En dat het eigen risico oploopt tot boven de 400 euro. En die stijging zou komen doordat het kabinet langdurige zorg wil regelen via de zorgverzekeringswet. Waardoor ook werkgevers daaraan mee gaan betalen. In Helmond is iemand omgekomen die in een auto op de vlucht was voor de politie. Agent achtervolgden het slachtoffer omdat de auto was gezien bij een diefstal in Deurne. De vermoedelijke dief botste tegen een vrachtwagen, raakte een boom en overleed. En de politie onderzoekt of er meer mensen in die auto zaten. De Nederlandse aardoliemaatschappij moet ook gemeenten compenseren voor de aardbevingen in Groningen, vindt de Vereniging Eigen Huis. Doordat huizen in het aardbevingsgebied minder waard worden, krijgen gemeenten minder belastinggeld binnen. En de Vereniging Eigen Huis is bang dat Groningse gemeenten daarom de belasting voor huiseigenaren gaat verhogen. En op het ROC van Amsterdam is examensfraude gepleegd. Onbekenden hebben honderden schoolexamens gestolen en die te koop aangeboden. Tussen 400 en 825 leerlingen moeten examens overdoen. In de strafzaken rond de fraude op de Rotterdamse Ibben Galdoenschool komt het OM vanochtend met de strafwijs. Elf leerlingen staan in die zaak terecht. En dat zijn de hoofdpunten. Aanwezig is informatie nog: Jolanda van der Velde. Er zijn nog elf files over. Daarvan noem ik de files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Ongeluk bij knopende hoogte: 4 kilometer. De linker is dicht. En op de A2 Den Bosch richting Amsterdam bij Maarse 2 kilometer. De rechter is dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Op de A20 Hoek van Holland richting Gang. Er is nog steeds aardig wat vertraging... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk naast de snelweg op de parallelbaan. Daar zijn ze nu zo goed als klaar met het technisch onderzoek. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden... vanaf Knopen-Tabrechtseplein via Gorkum over de A16, A15 en A27. Een ongeluk met meerdere auto's op de N15 Rozenburg richting Maasvlakte. De weg is dicht vanaf afrit 11. Verkeer kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. En volgens Rijkswaterstaat gaat nog een er staat inmiddels vier kilometer. De Ochtend. Beeldend kunstenaar Jan Rothuizen is zometeen hier. Hij schrijft, hij tekent en onderzoekt alles wat hij dan tegenkomt. En dat leidt tot bijzonder werk. U kunt het kennen uit de Volkskrant uh, of uit andere bladen. Het houdt een beetje het midden tussen een platte grond en een stripverhaal. En uh, zometeen hier in De Ochtend op Radio 1... ook meer over de examenfraude bij het ROC. Want na Rotterdam is er dus ook sprake van fraude... dat er examens te koop zijn aangeboden in Amsterdam. Bij de afdeling MBO Juridische Dienstverlening van het ROC... zijn die examenopgaves dus te koop aangeboden. 825 stuks zijn daardoor ongeldig verklaard. En NOMS-verslaggever Mark Hamer spreekt met de directeur van het ROC. Daniela Habits, algemeen directeur ROC hier in Amsterdam. Um, wat voor examens gaat het eigenlijk? Uh, het gaat om uh, vier uh, theoretische examens uh, van de afdeling uh, juridische dienstverlening, examensrecht. En hoeveel leerlingen zijn er dan bij betrokken die examens, die, die examens moesten doen? Um, het zijn, uh, dat is wisselend, uh, maar er is één examen is uh, door 400 leerlingen gemaakt en de drie andere door ongeveer 100 leerlingen. En in totaal, hoeveel leerlingen zijn er dan inderdaad bij betrokken? Um, dat kunnen er totaal, um, in, oh, individuele leerlingen, ik denk uh, 500 leerlingen. Ja, en hoeveel examens moeten er nu overgedaan worden? Vier stukken. Vier examens moeten worden overgenomen. Dus, uh, er we, we wordt gesproken over een aantal van 825. Wat is dat? Uh, dat zijn al die leerlingen die die toetsen gemaakt hebben bij elkaar opgeteld. Maar sommige leerlingen hebben vier toetsen gemaakt. Ja. En, uh, dus uh, dus die hebben ze, als je ze individueel optelt, kom je daar misschien op. Dat zou zomaar kunnen. Uh, maar uh, het gaat om ongeveer 500 leerlingen die vier toetsen gemaakt hebben. Ja, en het gaat dus om examens van de ROC hier? Het gaat gewoon om eigen examens van de uh, afsluitende examens van uh, de, de opleiding hier. Dus niet om andere landelijke uh, examens? Uh, nee. nee, het zijn uh, examens die, uh, die hier uh, geproduceerd worden en uh, afgenomen worden. Hoe bent u erachter gekomen? We zijn anoniem getipt door uh, uh, een dame die ons verteld heeft dat er uh, uh, gefraudeerd werd uh, met een examen van uh, de volgende dag. En toen heeft u actie ondernomen? Of wat heeft u gedaan? Toen hebben wij onmiddellijk actie ondernomen. Toen hebben wij die, uh, de, de, het examen van de volgende dag hebben wij uh, veranderd. Um, dat is wel gewoon afgenomen, maar in een veranderde, veranderde vorm. En we hebben uh, alle uitslagen van de toetsen die de dagen daarvoor waren afgenomen... hebben we maandag en dinsdag onder de loep genomen. En uh, toen geconstateerd dat er alleen maar sprake kon zijn van fraude... En toen zelfs bedrijfsrecherche in, ingeschakeld? Wij willen heel graag, dat, uh, we willen graag weten waar, waar het lek zit. En dan uh, um, niet vanuit gaan van dat het een slordigheid is van iemand. Maar we willen gewoon zien of er in het proces uh, uh, fouten zitten die, uh, die, uh, die eruit kunnen. Want al enig idee hoe het kon gebeuren? Nou, dat zijn natuurlijk. Ja, nee, dat zijn verschillende varianten. Dat kan iemand uh, uh, gehackt hebben. Uh, nou, dat willen we natuurlijk heel graag weten. Kan, uh, het kan van een bureau afgehaald zijn. Ze worden ook uh, gekopieerd in grote getallen, uh, in grote aantallen. Kan door... Ze lagen ergens opgeslagen, zoals we bijvoorbeeld bij e met IWOL gaan doen? Het kan, het kan, het, het kan opslag zijn. Uh, nou, Dus dat, dat wordt onderzocht door. Uh, uh, door een extern bureau. Ja, en als het uh, uh, uitkomt, als u weet wie het gedaan heeft, wordt er dan ook nog uh, ja, verdere juridische stappen gezet? Als, wij, uh, als het duidelijk is uh, wie het gedaan heeft, als we daar achter komen, dan wordt de politie ingeschakeld. absoluut. Wat vindt u van de hele kwestie? Nou, uh, ik vind het jammer dat het gebeurt, maar uh, uh, uiteindelijk uh, uh, we zullen we het moeten oplossen. Um, het gebeurt natuurlijk wel vaak. Uh, het, het, het kan gebeuren en wij moeten gewoon heel adequaat reageren. Zo snel mogelijk reageren. En, uh, en ik denk dat we dat gedaan hebben. Ja. Tot 12 uur, de KRO en CRV op Radio 1. If was a word, I don't understand. The sound letters. Whatever it was.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 Are you van de Fransman Marlon Goudet met New Age. De Hartstichting bestaat 50 jaar. En de directeur van die Hartstichting, Floris Italianer... die houdt deze ochtend een persconferentie. Dat doet hij in Den Haag. Eerst is hij nog eventjes in Amsterdam. En daar is ook onze verslaggever Martijn Ja, zeker een feestelijke dag voor de Hartstichting. 50 jaar. Vandaag op de kop af bestaan ze precies 50 jaar. Meneer Italianer, gefeliciteerd. Dank u wel. Goedemorgen. Ja. 50 jaar. Was u ook nog een beetje feestelijk wakker geworden vanochtend? Ja, ik was eigenlijk vannacht al een paar keer wakker geworden. Het is toch wel een heel bijzonder moment om... Ik ben ook een half jaar geleden begonnen bij de Hartstichting om dan zo met je neus in de boter te vallen. Maar er zijn heel veel mensen die hard hebben gewerkt aan deze dag om er iets moois van te maken. En dan hoop je toch dat het ook een mooie dag wordt. Maar ja. die is erg mooi begonnen, moet ik zeggen. Het begon met die gongslag, hè? Want dat hebben we opgenomen, dat moment. Laten we het even, even terugluisteren. Een mooi moment, ja, die grondslag. En ik zag u ze inderdaad kijken. Toch nog even slaan misschien. Nou ja, het, uh, waar wij voor staan is natuurlijk een, uh, het kloppend hart. Dus dan heb je de neiging om inderdaad ook uh, veel te willen slaan. En, uh, ja Dus het is hem toch een beetje de, de symboliek van de gong die uh, heel erg past denk ik bij uh, waar wij voor staan. Nu op weg naar Den Haag? Ja, wij zijn op weg naar een uh, persconferentie zo dadelijk. Uh, belangrijk moment ook waar we een aantal uh, onthullingen zullen doen. In ieder geval ook wat cijfers zullen presenteren die denk ik interessant zijn. Vorderingen die we afgelopen 50 jaar hebben uh, gemaakt met z'n allen. En uh, de zaken waar we ook de komende jaren nog hard aan uh, zullen moeten gaan werken. nou bent u directeur van de Hartstichting. Dat is natuurlijk een uh, stichting die zich uh, inzet voor hart- en vaatziekten allemaal uit de wereld te helpen. Past er dan wel taart met vette slagroom op zo'n feestje? Nou, dus wij zorgen dat we de hele dag heel gezond eten. Daar ja? geen ja, nee, alle ta Geen taart met slagroom vandaag? Nee, dat wordt geen taart met slagroom. Nee. Benieuwd wat er zo meteen klaar staat in Den Haag. Ja, nee, we, ja. Wij, wij hebben heel speciaal vanmiddag hebben we een aantal gasten op bezoek. en Daar is zeer goed naar het voedsel gekeken, kan ik u vertellen. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Martijn Grimme is dus de hele dag op pad met de directeur van de Hartstichting. Het is een tekening, een plattegrond, een persoonlijk verslag... een uitgebreid stripverhaal. Ja, het werk van beeldkunstenaar Jan Rothuizen is ontzettend veel te zien, maar ook nog eens veel te lezen. Zijn tekeningen laten niet alleen zien wat er is... maar ook hoe hij de stad ervaart, hoe dingen tot stand zijn gekomen... hoe dingen zijn aangekocht, wat er allemaal in zit. Nou, te veel om op te noemen eigenlijk. Na het succes van de zachte atlas van Amsterdam... verschijnt binnenkort ook een Engelstalige versie... van het boek Speciaal voor Toeristen. En Jan Rothuizen is hier, welkom. Dank je wel. U noemt uw tekeningen portretten. Volgens mij is het veel meer dan dat. Er staat zoveel informatie. <laughs> ja, bij. ja, maar soms, soms richt ik me echt op één iemand. Dus ik heb bijvoorbeeld een tekening gemaakt van mijn buurvrouw... die helaas inmiddels is overleden. Maar dat was een, een vrouw die zelfstandig woonde... en ook zelfstandig wou blijven wonen. En op zo'n moment maak ik echt een portret... want dan kan ik haar ook in die tekening aan het woord laten. En dan... Maar niet alleen van haar gezicht en lichaam? En nee, ik lichaam, teken he, zelf haar zelf niet. Nee, nee precies. Nee. Dat is, want als ik dat zou doen, dan dan ben ik bang dat, ik ook, dat, het, dat je weer gaat kijken van... oh, lijkt het of lijkt het niet. Nee, ik teken eigenlijk alles wat iemand omringt. En dat is bij deze vrouw, mevrouw Kooi... Uh, was het haar eigenlijk haar appartementje waar ze woonde. En dat stond helemaal vol met stoelen... en allemaal eigenlijk hulpmiddelen om zichzelf nog overeind te houden. En er stonden dan teksten in aan wie haar af en toe op komt zoeken... Precies, wat voor hulp ja. ze nodig heeft. Ja. En wat haar dagritme was bijvoorbeeld. En dat ze ja. vertelde dat ze ook wel pyjama dagen kende... waar ze dus niemand... Uh, eigenlijk niemand zag en in, in haar pyjama bleef. Is, is de omgeving dan een, een uitgebreid stripverhaal? Zo, waarbij ik dat complimenteus bedoel in ja. dit geval. Dat je er heel lang mee bezig bent nou, dat er zoveel te zien en te ja, lezen is. Ja, het, een strip is natuurlijk iets wat eigenlijk lineair is. Hè. Het woord zegt dan strip. En wat mijn tekeningen hebben, hebben ook een verhaal. Alleen is het niet dat ik zeg, nou je moet hier beginnen of je nee. moet daar beginnen. Dus de, de, de, de kijker of de lezer die is vrij om eigenlijk zelf dat verhaal samen te stellen. Ja. Ik, ik vergelijk het zelf wel met als je. Ik vind het bijvoorbeeld altijd heel leuk om in een atlas of zo te kijken op zo'n kaart. En dan zit je, dan zit je niet in de plaatsnamen allemaal te bekijken en dan hoe die weggetjes lopen. Zo bekijk je die tekeningen van jou eigenlijk ook. Ja, ja, ik ben ook een groot fan van atlassen. Ja, maar het is, het is eigenlijk. Als je het zo op, op, op het oog ziet, is het, is het best gepriegel of zo. Ja. En als je dan inzoomt, dan zie je precies. Ja. En dan staan er ook allemaal leuke tekstjes bij. Ja. En, ja, wat ik het mooie van een atlas vind... is dat er eigenlijk woorden staan. Er staat Vladivostok en je ziet een rode punt. En gek genoeg krijg ik... Ja, tenminste, ik krijg daar toch allemaal ideeën bij... en voorstellingen bij. En dat is natuurlijk het mooie van, van informatie en beeld. Hè? Die combinatie, dat je dingen kan kan aanzetten zonder dat je ze echt hoeft te laten zien. Ja, want dat is natuurlijk wat u doet met het werk, hè? Hoe... Ja. U heeft een tekening van het Leidseplein? Nou, nee, ik heb hier een tekening van het Leidseplein voor me. Dat is eigenlijk een plein wat ik zelf... als Amsterdammer eerder vermijd dan dat ik het bezoek. Maar ik heb me wel eigenlijk uh, voor deze tekening bedacht... nou, ik ga hier gewoon een hele zaterdagavond zijn. Ja, als mensen een computer bij de hand hebben... moeten ze even snel naar radio1.nl gaan. Want dan kunnen ze meekijken en een glimp opvangen... Oh, wat van goed. hoe druk ja. dat, dat eruit ziet beetje... en wat je dus allemaal kunt zien... aan ja, dat de zo huizen houden, ja. en teksten en dergelijke. Hoe begin je? Nou, bij deze tekening ben ik begonnen eigenlijk met een afspraak... met de buurtregisseur van de politie. Dat was een vrouw die, uh, die tijd voor mij maakte. Eigenlijk vertelde hoe het reilen en zeilen van dat plein werkt. En toen kwam ik er ook al eigenlijk achter dat dat, dat dat plein een soort hoge drukketel is van mensen die erin en eruit gaan. Hè. Dus ik schrijf ook ergens op dat, geloof ik, tussen 12 uur en 4 uur s'nachts. Ja, hier, tussen 12 uur en 4 uur s'nachts. pakken ongeveer 600 mensen een taxi op het Leidseplein. Nou ja, dan heb je het. En ja, dat zijn alleen nog maar de taxi's. Maar het feit dat er zoveel taxi's in zo'n korte tijd doorheen gejaagd worden eigenlijk. Maar dat, dat soort feiten zoek je dus ook allemaal op? Ja, ik, ik probeer wel de feiten te zoeken... om eigenlijk wat ik, wat ik zie en ervaar te ondersteunen. Ook om het een beetje te begrijpen. Want schrijft u het dan op? En ja. gaat u dan daarna opzoeken... van ja. wat hoort daarbij voor verhaal? Ja, de, ja, Nou, het is eigenlijk ook heel gelaagd. Qua, dus ik doe ook research. Dus ik, ik, ik spreek met mensen. Maar ik zoek ook veel, veel dingen op op het internet... Dus het, ja, het is, maar het daar is staat echt... een commentaar bij. Ik zag iets van uh, best goedkoop of zoiets staat er dan bij, ja. bij, uh, ja. bij bepaalde... Ja. Of die, die viskar, wat had hij ook wil. Ja, dat was de uh, nul... Die hodokkar, dat die, dat die man zegt... Uh, <laughs> het is dat de het een een -magnet. ja Ja, <laughs> ja. ja grappig. En, en, maar ook dat, ik geloof in de Melkweg of zo, dat Kaylees daar dan optreedt. Ik ja, weet niet of je ja, daar alle al al CD's van zo. in de kast hebt staan. Maar dan zoek je uit wat. Ja, ik wat... Probeer, maar het mooie van het Leidsplein vind ik dat er tegelijkertijd de uitreiking was van, het, van de, geschiedenis, de Libris Geschiedenisprijs. Uh, er was een, een popconcert. Er is een, een, een De Kring, een, een, lid, een, een club voor mensen die daar lid van moeten worden. Dus je hebt heel veel verschillende. Facetten. En dat vond ik wel heel mooi van het Leidse plein. En dat had ik nooit zo gerealiseerd dat er zoveel verschillende mensen op hetzelfde moment daar iets, iets doen. Is dat met elke plek waar u komt? Dat, het, dat je geïnspireerd raakt? Je denkt, hé, hey, hier zit een verhaal achter. Of moet het wel iets hebben om het te pakken? Ja, maar ik moet wel iets hebben om te pakken. Maar aan de andere kant ga ik ook wel eens naar plekken. En dan denk ik, nou, is dat nou wel interessant of zo. Maar ja, als ik ergens ben, dan kan ik ook niet anders dan, dan er helemaal voor gaan. Dus. In die zin ben ik ja, vind ik eigenlijk altijd wel iets spannends Maar Ik moois, vind het ook ja. dat dus dingen die voor heel veel mensen vanzelfsprekend zijn. Iedereen loopt over het Leidseplein, maar dat je daar dus in één keer veel bewuster van ja. gaat worden, van ja. wat je aantreft en welke verhalen er achter ja. dingen zitten. Want hoeveel tijd gaat erin zitten dan uiteindelijk? Met het uitzoeken tekenen uiteindelijk. Want hoe, hoe, je gaat niet met een schetsboek, leem ik aan, daar op dat Leidseplein. Ja, zitten. ook. Oh, toch wel. Dus, nou, maar het is. Het is een beetje dubbel. Soms gaat het eigenlijk heel snel en soms heel lang, maar. Je moet wel rekenen dat ik vier, vijf volle dagen bezig ben met een tekening. En, dat, en het mooiste is, als ik ook nog wat tijd ertussen heb... dat ik ook nog een beetje kan nadenken wat ik nou gezien heb... en wat ik, wat ik daarvan vind. Nou, dus natuurlijk, dit Leidseplein is één ding, dus leuk om naar te kijken. Maar ja. u gaf net al aan ook een tekening van uw buurvrouw uh, gemaakt. Er zit veel maatschappelijke betrokkenheid in. Morgen komt de Volkskrant met een, een uh, portret van een Syrische vluchteling. Ja. Ook heel uitgebreid wat hij in zijn, in zijn kleine kamertje heeft staan. Maar ook zijn hele weg in Nederland. Ik, ja, naar Oude afgelegd. Sluis. Ja, het is een hele jonge jongen. 23 jaar. Hij was 22 toen die vluchtte. vanuit Aleppo. En is eigenlijk via Griekenland naar Nederland gekomen. En heeft een huis toegewezen gekregen in uh, Oude Sluis. En dat is vlakbij Schagen in Noord-Holland. Hoe bent u hem op het spoor gekomen? Ik ben helemaal op het spoor gekomen via vluchtelingenwerk. Ik heb hun gebeld eigenlijk met het eigenlijk met de vraag dat ik zoiets zou doen. En waarom? Uh, ja, om, omdat, ik, omdat we heel veel nieuws krijgen over Syrië... en ik daar ook ja, iets mee wil doen of ook uh, ja, nieuwsgierig naar ben. Ja, maar door, door het klein te maken, het meer te laten pakken? is dat Ja, het nou, ik dacht het is wel, wel mooi om ook te laten zien... Wat voor, hoe die oorlog ook hier in Nederland een plek heeft gevonden... in, in zo'n jongen die hier woont. Heeft u hem voor u? Of niet ja, die ik Van hem een Syrische. Ja. Een paar dingetjes ik uit heb er twee voorlezen. Ja. Nou wat ik heel mooi vond, dat, dat dat hele huisje is heel kaal, maar daar liggen, staan wel overal eigenlijk houtsnijwerkjes aan de muur en op de vensterbank. En hij heeft dus eigenlijk in de kringloopwinkel hij heeft niet veel geld. Ik kreeg een uitkering, koopt hij uh, souvenirs. Terwijl souvenirs natuurlijk weer zo'n eigenlijk metafoor zijn van iets wat je mee wil nemen uit de vreemde, terwijl hij de souvenirs koopt, bijvoorbeeld een Afrikaans beeldje van een gesluierde vrouw met een vaas op haar hoofd. En daarvan zegt hij, ja toen ik dat beeldje zag moest ik aan mijn moeder denken die ik heel erg mis. Dus ik vond dat een hele mooie ja samen ja, hoe dingen samen komen. Is in zijn kamer ook het plan ontstaan om naar een Syrisch vluchtelingenkamp te gaan? Want ik begrijp dat dat een project ja, is wat er aan zit te komen. Klopt. Ja, ik ben samen met journalist uh, Martijn van Tol, een fotograaf Dirk-Jan Visser, gaan we voor de Volkskrant een soort webdocumentaire maken. Dus eigenlijk een combinatie van foto's, beeld, tekst, geluid uh, over een uh, Syrisch vluchtelingenkamp. Maar dat gaat ook in deze vorm. Ja, maar meer dat, wordt wel, dat wordt meer combinatie van foto's ook. En dus ook, het is een wat groter verhaal. Dus je kan, moet je voorstellen dat je een tekening ziet uh, op het internet... en dat je daarin kan klikken en dat daar ook nog weer verhalen achter zitten. En filmpjes bij uh, komen ja, misschien ook. Ja, Maar het, is een, de, wat het plan is dat we eigenlijk 24 uur een, een vluchtelingenkamp volgen... en ons vooral richten eigenlijk ook op ja, de logistiek. Dus er is bijvoorbeeld, uh, hoorden we ook een hele informele handel... In bepaalde kruiden die in de Syrische keuken gebruikt worden. Dus we willen, ja, we willen een kamp laten zien op een hele ja, als een soort mini-samenleving. Mag ik nog één vraag stellen over dat boek, want dat heet dan de Soft Atlas of Amsterdam. Waar die tekening, ja. maar hoezo eigenlijk de Soft Atlas? Uh, de zachte atlas, Soft Atlas, uh, komt eigenlijk van een boek uit 1970. En dat heet Soft City van Jonathan Raban. En hij, vertel, hij zei eigenlijk dat of de ideeën uit die tijd gaan over... dat een stad niet alleen de dingen is die je in een atlas ziet... Hè, de harde feiten, de inwoners. Maar dat wat een stad bepaalt ook heel erg te maken heeft... met hoe je die ervaart en wat je ervan weet en wat je ervan verwacht. En dat zijn eigenlijk, is, zou je kunnen zeggen... de zachte informatie versus de, de harde informatie. Eigenlijk precies wat samenkomt ja. in, in die tekeningen. Ja. Goed, morgen dus die tekening in de Volkskrant. Voor de mensen die het nog niet eerder hadden gezien. Die hebben nu het verhaal erbij. En die kunnen dus nu helemaal extra gericht met veel aandacht aan kijken. Dank u wel. Jan En uh, Misschien kan ik een keer tekening maken van de minimaatschappij. Uh, bijvoorbeeld in het Gelderse dorp Benedenleeuwen. Want daar zijn we al uh, de hele week. Uh, dat wordt trouwens ook wel Lauwe genoemd. Verslaggever Ingeloe Stol begint vandaag bij de schrijver van de dorpskrant. De ochtend. De minimaatschappij. En als ik nu bijvoorbeeld naar Westma's Waal ga, dan heb ik hier beneden Leeuwen. Rini van Haren maakt al 3,5 jaar de online dorpskrant in beneden -Leeuwen. Nou, hier heb je bijvoorbeeld de map van carnaval. En dan zie je dus, uh, ik heb dus ook uh, teruggezocht al. Maar hier vanaf 2001 zie je eigenlijk geen, geen jaar meer ontbreken. Elk jaar is, uh, is wel opgenomen in het archief. Maar het begint eigenlijk al in 67, zie ik hier. Ja, ik heb uh, wat uh, krantartikeltjes gevonden door de jaren heen. En dan uh, sla ik die meteen op als ik die tegenkom. Elke week komt er een editie uit. Maar dan ook elke week. Uh, Eén keer uh, heb ik een dagje over moeten slaan. was hij een dag later. En, uh, dat deed me zelfs toen al zeer. Maar toen had mijn zoon had een, uh, een, een medisch probleempje. Die heeft een klaplong gehad. en uh, ja, Op het moment dat hij van het ene ziekenhuis naar het andere moest... lag hij bij ons op de achterbank. En heeft hij van mij toch nog wat dingetjes opgeschreven... zoals ik uh, die website, uh, dat ik in ieder geval kenbaar kon maken... dat de nieuwseditie een dag later zou komen. Rini heeft hart voor de zaak, terwijl dit eigenlijk maar een hobby is. Hij werkt namelijk fulltime als taxichauffeur. Toch is zijn passie voor dorpsnieuws zo groot dat hij de krant er gewoon bij doet. Ja, het is maar net waar je waar je, je tijd voor, voor in wil delen. Mensen hoor ik soms al zeggen van ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Of dat kan ik niet of daar wil ik niet. Dan denk ik van ja, je hebt wel ergens tijd voor, maar je moet ergens tijd voor willen maken. Daar gaat het om. En uh, dat geldt eigenlijk altijd in het leven zo. Ik ben ook nog uh, bestuurslid bij Verrassend Leeuwen. Ik maak muziek bij De Harmonie. Ik zorg voor die dorpskant iedere week. En ik heb mijn gezin en uh, daarnaast uh, mijn fulltime baan inderdaad. Ja, en dat past precies in een week trouwens. Slaat u nog? Jazeker, ja, ook nog. Heel goed zelfs. Ja. In de laatste vijf jaar kopen we in Nederland 20% minder boeken. De vestigingen van Boekhandelketen Polaren hebben de deuren gesloten... om waarschijnlijk niet meer open te gaan. Rini vindt dit erg jammer. Ja, Dat is wel heel erg opvallend. Uh, als ik dan kijk naar, uh, naar het hele digitale tijdperk waar we in terecht zijn gekomen... Um, zou je het op voorhand misschien wel kunnen voorspellen dat er een terugloop komt. want dat het 20% is, is wel heel extreem inderdaad. Ja. Maar nu doe je zelf eigenlijk ook alles op internet. De dorpskant digitaal, het archief digitaal. Nou ja goed, uh, het is wel zo dat ik, uh, dat ik het jammer vind dat, uh, dat boeken steeds minder uh, verkocht gaan worden. Ik bedoel, uh, het is een heel mooi medium ook om, uh, om mensen... Uh, van informatie te voorzien of eh, amusement te bieden in die zin. Als je door een stad loopt waar, waar steeds meer winkeletalaties te zien zijn... waar niks eh, achter gebeurt, dat is alleen maar een storende factor. Dus eh, ja, ik hoop toch wel dat ze weer heel snel open gaan. Maarten Kokken was aan het begin van 2014 zelf in het dorpsnieuws. Hij nam de zaak over van keurslager André Lemmers. Je pakt nu een heel groot vierkant mes. Moet ik bang worden? Of? Nee, je hoeft niet bang te worden. horen. <laughs> Kijk, ze slaan gewoon plat zo, gelijkmatig. Ik ben hier voor een vijftien uh, jaar geleden begonnen als afvalshulp. En sinds die interesse kreeg ik wat slagersvak. En zo eigenlijk alle de verzetten zeg maar doorlopen, ja. ja. Nou, het is heel bijzonder. Je bent uitgegroeid van afvalshulp tot, ja, tot gewoon de, de slager. Tot, tot de, de slager van Maas en Wal, ja. En sinds 1 januari is het een zware taak? Helemaal niet. Nee, nee. Hebben, dat betreft, uh, we zijn samen heel mooi doorgegroeid zeg maar, naar het moment zelf. Dus dan gaat uh, hartstikke goed zo, ja, ja, ja. Maar nu wordt alles zoveel anders, wat rest is een stukje nostalgie. Emiel Lemmers, Deze kent u al hem al nog? Van schoenenwinkels Koen. Zijn broer André was jarenlang de slager. Dit was de Lemmers dynastie. Wat heeft u speciaal voor uw broer geschreven? Ja, en in het liedje komt ook Maarten weer naar voren. Dus dat hij de boel nu overneemt en dat het allemaal wel op zijn pootjes terechtkomt. En dus alle, we hebben alle vertrouwen in hem, dus hè, dat zit wel goed, denk ik. Met Maarten komt het goed. Zeker weten. En met mijn broer ook. Want die, snel weer, die is net uh, naar Mexico geweest. Dus hij is lekker aan het uitrusten geweest. Uh. Maarten is blij dat de bewoners in Beneden-Leeuwen... vertrouwen in hem hebben. Kaarten, bloemen, ja, en lieve woordjes, koekjes van klanten. Zeg maar. Dus aan alle kanten zijn we goed verwend. Ja. Nou, dat geeft wel echt een, een warm gevoel om, uh, om het zo ook te starten. In geval, ja. dat is echt een fijn gevoel. En morgen meer dus vanuit Beneden-Leeuwen. De bijdrage was van Ingeloe Stol... Het extra onderzoek naar Volkert van de Graaf is overbodig. Dat is onze stelling vandaag in Stand.nl. En u kunt heel de ochtend meepraten en uw mening geven via 0800-1101. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen, ik spreek met Samir uit Ik wil alleen maar even zeggen dat dit echt een hele duidelijke uh, score is van de politiek. TV is daar een uitstekende persoon voor. De gemeenteraadsverkiezingen in maart die komen eraan. En men moet weer eigenlijk zich bemoeien als politiek met de rechtspraak in Nederland. Deze meneer die heeft de, zijn straf bijna uitgezeten. En dan is het gewoon klaar. De rechter heeft gewoon gesproken. En als er inderdaad een onderzoek had moeten plaatsvinden, dan vraag ik me af waar dan uiteindelijk de aanklager is geweest. En die werkt uiteindelijk ook voor de overheid. Ja, u zegt dus eigenlijk oneens tegen de stelling. Dank u wel. Goedemorgen, Stand.nl. Ja, goedemorgen, ik spreek met Gerrit de Jong. Ik ben het oneens met de stelling. Ik denk dat het de enige manier is voor staatssecretaris Teve om hem vast te houden... totdat hij echt het einde van zijn straf uh, heeft uitgezeten. Ja, maar dit staat buiten Teve, andere... hè? Dit gaat buiten Teve om, maar Teve is wel degene die zegt... en zich er ook hard voor maakt om hem tot het einde van de straf te laten zitten. En ik vind ook dat het moet. Hij heeft niet zomaar een moord gepleegd. Hij heeft een politieke moord gepleegd. Maar dan bent u het eens met de stelling, mevrouw? Ja. Ja. Min of meer wel, want het is namelijk de enige mogelijkheid. Hij heeft eerder aan eh, onderzoeken wat dat betreft de recidieve gevaren... en heeft hij niet daar meegewerkt. Dus ik vraag me ook af in hoeverre dit zeg maar, haalbaar is... als hij besluit om daar niet aan mee te werken, wat hij zeker zal doen. Maar ik, het is de enige mogelijkheid. Dus in die zin zeg ik van, ik ben het oneens met de stelling. Want er is gewoon geen andere mogelijkheid. En hij moet gewoon tot het einde van zijn straf blijven zitten. Dit kan gewoon niet. Ja, en als extra weet... onderzoek dat op die manier kan aantonen, dan, dan is dat goed. Ja inderdaad. Dan vind ik dat dat moet. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel, mevrouw de Jong. U kunt natuurlijk uh, nog blijven reageren thuis 0800-1101... of een reactie achterlaten op onze site www.stand.nl. Dat gebeurt namelijk ook. Justitie moet iedereen met dezelfde gepleegde misdaad... over dezelfde klam kan blijven scheren, is een reactie. Zo niet, dan krijg je klassejustitie. En niemand anders zegt, er is gewoon een wettelijke regeling... die moet worden toegepast. Zelfs als een meerderheid van Nederlanders van mening is... dat dat anders zou moeten. Nog even de percentages op de site 200. 11 mensen gestemd intussen, 59% is het eens met de stelling, 41% oneens. Het extra onderzoek naar Volkert van de Graaf is overbodig. 0800-1101, www.stand.nl, hack je standpunt of reageer je via de gratis te downloaden app van stand.nl. Met oranje stropdas, wat heeft dat te betekenen? Ik ben zo'n beetje de enige hier met een oranje das. Ja, u zit hier al het hol van de leeuw. Dit is de dag. Regelmatig koffiedrinken, dat schijnt goed te zijn voor je lange termijngeheugen. Ah, ik pak het gewoon aan als excuus om lekker veel koffie te drinken. Elke dag van 6 tot zeven avonds. Maar het is een keiharde samenleving. En uh, je moet knokken voor alles. Dit is de dag. Op Radio 1. Het nieuws van Marne Kijk, het zit zo.